...af 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Fiscale en financiële vraagstukken? Wij adviseren. Beker Tilly berk Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse multinationals halen personeel weg uit Egypte. Extra controles op rangeerterreinen na brand in goederenwagons op Kijfhoek. En Balkenende gaat naar Ernst Young. Het is een grijze dag vandaag. Veel bewolking. Hier en daar toch nog een opklaring. Het wordt 0 tot 2 graden. En ook morgen veel bewolking. En in de loop van de middag regen. In het oosten is er morgen kans op ijzel. Het wordt een graad of 3. En vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en minder koud. De Nederlandse multinationals nemen hun maatregelen vanwege de onrust in Egypte. Heineken en ook Unilever staken de productie en halen hun mensen terug naar Nederland. Bij Heineken gaat het om zes fabrieken en bij Unilever om vier. Olieconcern Shell haalt zo'n 60 mensen weg, maar zegt erbij dat de situatie in Egypte geen gevolgen heeft voor de productie van het olieconcern. Voor de zevende dag op rij wordt er in Egypte gedemonstreerd op het centrale Tahrirplein in Cairo.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 Ja, dat zal vanavond dus wel weer meer worden, zoals elke dag. En morgen eh, wil de gezamenlijke oppositie wil een demonstratie eh, door het hele land. Maar ze willen in Cairo een miljoen mensen op de bank krijgen. Correspondent Sander van Hoorn vanaf dat plein. En ondertussen proberen toeristen op het vliegveld van Cairo zo snel mogelijk een vlucht naar huis te vinden. Ook deze Engelse toerist. Ik heb eigenlijk maar twee dagen van mijn because want het is complete pandemonium en het is niet veilig om daar te zijn. En we zijn heel erg gelukkig om te gaan, want het is complete chaos in de the, in the airport as well. Sander van Hoorn die bezocht eerder vanochtend het vliegveld van Cairo en vertelt hoe de situatie was. Dat soort verhalen heb je aan de lopende band. Vooral die ouderen die zie je heel veel mensen die inderdaad 75 plus zijn.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 Ondanks dat het in de populaire badplaatsen nog rustig is... nemen toeroperators geen enkel risico. Verslaggever Josephine Trehi ging langs bij Sunweb. En wij storten het geld. Uh, ik hoop aan het einde van de de deze week dat u het binnen heeft. Ja, sorry voor het ongemak. En ik hoop dat u een... een Dank u wel, dat doen we zeker. Graag gedaan. Dag meneer Groen. Fijne dag verder. Dag. Iemand die naar Egypte moest? Ja, dat was iemand die uh, morgen naar Egypte zou vertrekken. En uh, ik had nog een alternatief gevonden voor die meneer. Maar hij zat er moeilijk met de dag van terugkomst. Dus ik heb de boeking kosteloos voor meneer geannuleerd. En uh, hij ontvangt zijn centen terug. Lekker druk hier, hè? Het is een gekke huis, maar wel leuk. <laughs> Jonas van Sunweb. Um, 300 toeristen hadden die daar zitten in Egypte. Het is gelukt om ze allemaal uh, terug te krijgen. De eerste uh, bubs, om het zo maar te zeggen, zit uh, in het vliegtuig op dit moment. Die landen vanmiddag. Uh, er komen nog drie vluchten terug, waarvan twee uit Hurghada en één uit Sharm el-Sheikh. En die komen in de loop van de dag of nacht terug. Waarom hebben jullie toch besloten om ze terug te halen? Nou, ten eerste, er is een, een negatief reisadvies. Dan halen we liever de mensen terug. Uh, het is natuurlijk ook niet uh, volledig veilig. Hè? Het, is heel, uh, het gaat heel snel. Uh, zaterdag was er nog niks aan de hand en vandaag is er in één keer uh, paniek. Dus je weet ook niet wat er gaat gebeuren. Dus we willen alle risico's vo voorkomen. Dan zijn er natuurlijk nog heel veel mensen die de komende weken al een reis naar Egypte geboekt hadden. Die moeten omgeboekt worden. Ja, we hebben vandaag iedereen die de komende weken vertrekt hebben we een, een mail gestuurd. En iedereen die deze week vertrekt die wordt nog gebeld. En waar gaan ze naartoe? Dubai, Gambia, Canarische eilanden zijn op dit moment de, de plekken waar ze naartoe willen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft twee medewerkers naar het vliegveld van Cairo gestuurd. Die gaan helpen bij het op weg helpen van gestrande Nederlanders.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 Het gaat natuurlijk om, als er calamiteit of een crisis is, dat gewoon de documenten wat er aan wordt gegeven overeenkomt met wat er werkelijk staat. U zult begrijpen als de brandweer een brand moet blussen, zoals bij Kijfhoek, dat het natuurlijk van levensbelang is dat ze precies weten wat er naast die brandende wagon staat. Volgens inspectie is de afgelopen jaren vaker gebleken dat het toezicht op geparkeerde treinwagons met gevaarlijke stoffen niet in orde was.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 Oud premier Balkenende gaat werken bij accountantsbureau Ernst Young. Per 1 april treedt hij daar in dienst als partner. Bestuursvoorzitter Jongstra over wat Balkenende gaat doen. Hij heeft natuurlijk een geweldige, behalve nationale, ook internationale ervaring. Dus daar zal hij zeker onze cliënt in adviseren, maar ook ons topmanagement. Uh, daarnaast uh, zal hij op het gebied van corporate responsibility actief zijn. En een derde is dat hij natuurlijk een enorme politieke ervaring heeft. En ook op het snijvlak van uh, publiek en private uh, cliënten ons uh, gaat adviseren. Dus vooral bij onze overheidssector. Uh, We hebben natuurlijk ook even geïnformeerd of Ernst en Jong de balken en de norm hanteert bij het salaris vanuit premier. Over individuele beloningen van partners doen wij uh, geen mededeling. Ik had deze vraag overigens wel van u verwacht. Maar daar doen wij geen uh, mededeling over. En overigens geldt de balken en de norm uh, niet voor het bedrijfsleven. Maar vooral voor de semi-overheid en de overheidsbedrijven. En Balkenende blijft ook nog één dag per week verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar is hij hoogleraar internationale politiek, economie en recht. Particulieren kunnen bij de gedwongen verkoop van een huis binnenkort meebieden via internet. Ze kunnen dan van tevoren de woning bezichtigen. Minister Opstelte van Justitie stuurt daarover vandaag een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Hij hoopt dat met die nieuwe wet minder huizen beneden de marktwaarde worden verkocht. Nu worden huizen gemiddeld 30 beneden de marktwaarde verkocht... vanwege het ontoegankelijke karakter van de onroerend goedveilingen. Handelaren beheersen die markt en houden in veel gevallen de prijs laag. En daarom is er nu dit wetsvoorstel, legt deze notaris uit. Het is eigenlijk een signaal vanuit de markt uh, dat uh, de executieveilingen vrijwel uitsluitend bezocht uh, uh, werden door handelaren en dat de enigen die winsten maakten uh, de handelaren waren en dat uiteindelijk de eigenaren de mensen van wie de huizen werden geëxecuteerd uiteindelijk de dupe waren. Banken leiden verlies bij de gedwongen verkoop van huizen en huiseigenaren blijven met een restschuld zitten omdat de hypotheek met die lage opbrengst niet kan worden afgelost. Dan de inflatie in Europa. Die is in januari weer verder gestegen. De gemiddelde prijsstijging in de eurozone komt naar schatting uit op 2,4 procent. Dat is het hoogste percentage in ruim twee jaar. Vooral de prijzen van olie en voedingsgrondstoffen stegen sterk. De inflatie staat een paar maanden boven de 2%. En dat is hoger dan de norm die de Europese Centrale Bank hanteert. Als de inflatie boven de 2% blijft, dan wordt de kans steeds groter dat de ECB de rente gaat verhogen. En het nadeel daarvan is dat dat nu niet goed zou zijn voor het moeizame herstel van de economie. Sport. Zoals we een uurtje geleden al meldde is het vandaag een uh, behoorlijke stressdag voor voetbalmakelaars, managers van de voetbalclubs, want het is de laatste dag van de zogeheten transfer window. Ronald van der Geer is weer aangeschoven. Ja, we zijn toch benieuwd hoe het is met Bas uh, Dost, Ronald? Nou, geen verandering in de situatie ten opzichte van een, van een uur geleden. Nog altijd uh, die arbitragezaak die om half twee dan gaat beginnen in, uh, in Zeist. Al heeft Ajax wel even laten weten... Ajax is er niet bij, is ook eigenlijk geen partij. Hè? Dost wil loskomen van Heerenveen. Hij zal dus uh, daar met Heerenveen uit moeten komen. Ajax heeft wel aangegeven niet blij te zijn dat het op deze manier moet. Men had er graag zelf met Veen uitgekomen... en houdt niet zo van dit soort poespas. Overigens... Uh, ja, het moment komt natuurlijk wel naderbij dat Ajax het blikveld wat gaat verruimen... en dan komt Utrecht uh, in gevaar. Want dan gaat de aandacht uh, verlegd worden naar Dries Mertens... dus een aanvaller van, uh, van FC Utrecht. Dat zou dus in de loop van de middag kunnen gebeuren. Daar waar in Amsterdam en Heerenveen dus nog wat twijfel is... is er uh, duidelijkheid in Rotterdam gekomen. Daar is dan eindelijk de spits gevonden... waar Feyenoord al zo lang uh, naar op zoek was. Uh, gehuurd van Toulouse, 29-jarige Deen Søren Larsen. nog deel uitmakend van het Deense elftal... tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. En hij... Moet in de slotfase van deze competitie de doelpunten gaan maken in Rotterdam Zuid. En allemaal op deze transferwindow uh, die bijna gesloten is. Nou, nog even uh, over uh, Ajax. Als DOS nou naar Ajax gaat, dan wordt daar een bedrag voor op tafel uh, gelegd. Want Ajax heeft natuurlijk nou weer een ruime zak geld ja. uh, vanwege de verkoop van uh, Soares. Hoe profiteert, hoe vloeit dat geld uh, in Nederland uit? Nou, er komt natuurlijk uh, uh, geld uit Liverpool. Hè? In, in eerste ja. instantie 25 miljoen. Dat, dan zou je kunnen zeggen, daar kunnen buitenlandse clubs van profiteren als Ajax in het het land gaat inkopen. Maar Ajax is, uh, is genegen om een groot deel daarvan op de Nederlandse markt uh, te spenderen. En dan, ja, dan profiteren eigenlijk alle Nederlandse clubs mee. En is er, uh, is er veel verschuiving en uh, is er dus wat nieuw geld beschikbaar bij een aantal clubs uh, in het Nederlandse betalen voetbal. Ja, met uh, verder ja, andere bedragen die genoemd worden in het buitenland. Heb je Torres die naar, naar Chelsea uh, gaat? Dat, <laughs> dat zijn andere bedragen. Is ja, ja, die, gaat, die gaat overigens nog niet hoor. Maar Chelsea willen nou, hem, ja. hem graag hebben. Alleen het uh, ja, gaat om 50 miljoen en er moet 60 miljoen miljoen worden betaald. dus achter is een klein gaatje. Dat is in Engeland zo <laughs> gedicht. Maar uh, nou ja, goed, dan gaat het wel over, uh, over andere bedragen. Ongelooflijk. Ronald van der Geer, dank je wel. Tim over die is aangeschoven, want uh, straks om half vijf doe jij met Lucella Carrasso het Radio 1 Journaal, je hebt een oproep. Ja, het maar over het programma Boer Zoekt Vrouw. Uh, nu kijken, kijkcijferrecord. Maar vergeet niet, uh, zo'n 10 miljoen mensen hebben niet naar dat programma gekeken. Het gesprek, niet min uh, van de uh, maandagochtend op kantoor, op school, hier ook ter redactie. Maar wat wij nou als uh, luchtige oproep aan de luisteraar hebben verzonnen die niet kijkt, waarom dan niet? Wat missen we? Wat hadden we moeten zien is de hype overschat als er een hype is en uh, waarom in dat geval? Reageer via Twitter, NOS Radio 1 of via het weblog op onze site nos.nl. Waarom kijkt u niet naar Boer Zoekt Vrouwen? De reacties vanmiddag vanaf half vijf. 13 over 1, dit zijn hoofdpunten van het nieuws. De onrust in Egypte leidt tot maatregelen bij Nederlandse multinationals. Heineken, Unilever en Shell halen medewerkers terug en fabrieken worden gesloten. Goederenwagons met gevaarlijke stoffen worden de komende tijd extra gecontroleerd. Aanleiding is de brand op Kijfhoek, waarbij bleek dat de documenten die bij die brandende wagon hoorden niet allemaal klopten. En het was geen aardbeving, het was ook geen komeet. De trillingen die gistermiddag de kopjes en schoteltjes... in Noordoost Groningen deden trillen, waren veroorzaakt... door de ontploffing van oude bommen op het Duitse eiland Borkum. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV. Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De kerk heeft een grote vinger in de pap bij het bepalen van Europees beleid, zegt D66-Europarlementariër Sophie In het Veld. Ze gaat daar morgenavond over in debat met hoogleraar kerkelijk recht Rick Torfs. Zometeen alvast een voorproefje. Deze week volgen we prinses Laurentien in het Radiodagboek. Woensdag presenteert ze haar nieuwe boek. Nieuw kinderboek is dat. En dus waren we vanmorgen in Brussel om zo een inkijkje te krijgen in het leven van de prinses. Vanochtend de kinderen naar school gebracht, samen ontbeten. Met de drie kinderen en ik. En uh, als ik er niet ben, dan doet mijn man het. Dus dat, uh, dat gaat eigenlijk heel goed. Straks na half twee is er stand.nl en daarin gaat het over de gebeurtenissen in Egypte. De vraag is, wat moet het Westen nu? Amerika en Europa hebben vanwege strategische en economische belangen... de zittende president Mubarak altijd hand boven het hoofd gehouden. En de neiging bestaat nu om de kans van het Egyptische volk te kiezen. Maar niemand weet waar dat toe zal leiden. Dus de stelling...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 U dacht dat parlementsleden en regeringen het in Europa voor het zeggen hadden. Maar volgens D66-Europarlementariër Sophie In het Veld. heeft achter de schermen ook de kerk een grote vinger in de pap. In het Veld gaat morgenavond in Brussel in debat met Rick Torfs, hoogleraar Kerkelijk Recht. Dat is hij aan de Universiteit van Leuven. En het gaat dus over die religieuze lobby in Europa. Een voorproefje nu, want beiden zijn hier om het erover te praten. Mevrouw In het Veld, uh, goedemiddag. Kunt u eens kort schetsen wat de macht van de kerk in Europa dan wel is? Ja, goedemiddag. Um nou, de, de, de kerk, uh, religieuze groeperingen, uh, levensbeschouwelijke groeperingen, kerken... Uh, mengen zich natuurlijk in het Europese debat over allerlei thema's. Uh, of het nou gaat over bijvoorbeeld uh, antidiscriminatie, vrouwenrechten, homorechten. Maar ook zaken als uh, ontwikkelingshulp. Uh, en ik vind het op zich prima dat ze zich in dat debat mengen. Waar ik bezwaar tegen heb ten eerste, is dat dat niet altijd uh, even transparant is. Want de kerk, met name het Vaticaan, die natuurlijk ook een staat is en officiële diplomatieke betrekkingen heeft met de Europese Unie heeft veel invloed uh, dus ik vind dat dat gewoon transparant gemaakt moet worden een tweede punt is dat ik zie dat met name de de, de meest conservatieve krachten binnen religieuze lobby's uh, een, een, een grote stem hebben in het geheel en als het gaat over uh, ja over over zaken als um, noem maar wat gezinshereniging in het kader van immigratiebeleid dan zie je dat ze uh, de definitie van gezin heel conservatief willen houden... om uh, samenwonende paren of homoparen bijvoorbeeld daarbuiten te sluiten. Nou, maar goed, ieder, iedereen, iedereen lobbyt gezet. toch voor zijn eigen belangen... en dat, doet, uh, de, dat doen die religieuze ja. groeperingen dus ook? Nou, ja. Ja, ik vind het ook, dat we, zoals ik zeg, ik juich het ook toe als iedereen zich mengt in het debat. Ook als het gaat over de Europese waarden. Uh, maar dat moet dan wel uh, op, een, uh, het, op een transparante manier en zodanig dat iedereen in het openbaar zijn mening verkondigt. En ik vind bijvoorbeeld als uh, kerken uh, parlementariërs bijvoorbeeld onder druk zetten om uh, niet te stemmen voor homorechten of dat soort zaken. Uh, ja, daar heb ik bezwaar tegen. Nee, maar en dat ik vind gebeurt nu dat gebeurt nu ook, ja. En uh, ja, dat, dat vind ik kwalijk. Bovendien zie ik dat de, de voorzitter van de Europese Commissie, meneer Barroso... en meneer Van Rompuy van de Europese Raad... Ja, toch wel heel erg uh, de banden aanhalen met kerkelijk leiders. Terwijl daarbij de seculiere stem, hè, bijvoorbeeld de humanisten, de, de atheïsten... of ook bijvoorbeeld, uh, hey, ik werk heel veel samen met een groepering van progressieve katholieken... die zich door het Vaticaan niet vertegenwoordigd voelen. Ja, die stemmen die hoor je eigenlijk nauwelijks... Je ziet, je ziet, als ik een voorbeeld mag noemen van hoe dat werkt. Uh, de Europese Commissie die moest een uh, voorstel op tafel leggen. voor een brede antidiscriminatierichtlijn. Dus een verbod op alle vormen van discriminatie. Maar onder druk van religieuze gro groeperingen durfde de Commissie dat in eerste instantie niet aan. en beperkte zich alleen maar tot discriminatie ja. van gehandicapten. Dat is op zich ook belangrijk, maar bijvoorbeeld homodiscriminatie, ja, uh, ja dat, dat, daar uh, wilde de Commissie dan niet aan. Meneer Torfs, u hebt uh, de bezwaren mevrouw In het Veld gehoord... ...want u bent helemaal niet tegen dat lobbyen... ...door, door de kerkelijke groeperingen... ...wat, wat, wat zegt u op, op de kritiek? Wel, ik denk... Uh, ...dat lobbyen op zich een heel goede zaak is... ...dat is een teken van belangstelling voor Europa... ...en die vind je niet overal zomaar meteen... onversneden. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken... ...in de argumentatie van mevrouw In het Veld tussen twee punten... ...enerzijds is er dus inderdaad... ...het principe van het lobbyen... ...anderzijds is er uh, wat je er inhoudelijk allemaal mee doet... Uh, ...maar... Dus er wordt gezegd, ook in artikel 17 van het verdrag van Lissabon... dat er een open, transparante en geregelde dialoog moet zijn met uh, kerken en andere levensbeschouwelijke groepen. Dat moet open en transparant zijn. Maar het lobbyen zelf is natuurlijk nooit helemaal transparant. Dat is juist een beetje het, het politieke spel. Oh. En dat je ook probeert politici ja, uh, te beïnvloeden... en die moeten dan maar uh, in het zoog van jezelf... maar waarom in het veld sterk genoeg zijn om, om te weerstaan aan die druk. Je wordt onder druk gezet nou ja, misschien door met, kerken, als, maar net meneer zo goed Tors, Ik vind als bijvoorbeeld een kerk uh, hier religieus... laten we maar even hardop zeggen... katholieke parlementariërs dreigt... Met excommunicatie op het moment dat ze bijvoorbeeld voor legale abortus of voor homorechten stemmen, dan, dan vind ik dat dat uh, de grenzen overschrijdt. Ja. Meedoen, he, lobbyen in de zin van meedoen in het publieke debat over wat zijn nou die waarden van ons in Europa, dat juich ik toe. Daar, kom, daar, daar, daar nodig ik ze toe uit. Maar, maar, op maar, maar ik, heb, ik heb nog nooit iemand, eerlijk gezegd, in Europa met excommunicatie bedreigd gezien. Wel in de Verenigde Staten is dus dat ooit gebeurd door de voormalige aartsbisschop van St. Louis, Missouri, Raymond Burke. Ja. Maar eerlijk gezegd, onze parlementariërs die gaan toch niet uh, overstag gaan, omdat ze met excommunicatie worden bedreigd. Meneer nog en dat is iets anders. Is dan ook hun ja. zaak. Meneer Torst, nog even iets anders. Mevrouw Intveld zegt ook hè, dat ze het gevoel heeft dat de, de belangrijke leiders, Barroso, Van Rompuy, dat die zeer ontvankelijk zijn, met name ook voor die Rooms-Katholieke kerk. Ziet u dat ook? Wel, die twee heren zijn toevallig Rooms-Katholiek, maar dat had net zo goed anders gekund. Je hebt ook figuren in Europa met een heel seculier profiel. Ik denk bijvoorbeeld aan onze eurocommissaris Karel de Gucht, die een vermaard vrijmetselaar vrij is en logenaar van het bestaan van God. Fijn, ze mogen er allebei zijn wat mij betreft. En dan, oké, okay, er zijn nu eenmaal een, een, een pak, ook in Europa, een, een pak Katholieken. Er zijn er een, een heel aantal anderen. Maar laten we in Gods naam die discussie in alle openheid voeren. En als dan ook verkeerde argumenten worden aangebracht. Dan moeten die bestreden worden. Als er inderdaad ook vooral conservatieve katholieken worden aangesproken. Ja. wel laat dan andere katholieken ja. ook eens naar voren komen. Nou ja, te maar precies. Maar kijk, ik, ik, ik noem nog een ander voorbeeld. Hè. Ik zie dat uh, we, we weten allemaal dat in Litouwen bijvoorbeeld. er een soort anti-homo-wet is aangenomen. Uh, we zien nu dat uh, die, die omstreden Hongaarse mediawet. Ja. dat daar ook zo'n clausule in zit. En dan zie ik dat de, de, de Europese Commissie. Uh, heel terughoudend is om daarin te grijpen. Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld die contacten van, van Barroso met ja. niet alleen de katholieke kerk, maar religieuze groeperingen, daar uh, een rol in speelt. En je ziet ook dat landen zich dan beroepen op hun hun uh, religieuze tradities om te zeggen, nou ja, dat is nou één keer onze nationale traditie, dus mogen wij die Europese antidiscriminatieregels ja, overtreden. Dan, dan u, u, en dat vind ja, ik heel kwaad. Dan moet u tegenwicht bieden, dat is het ja, eerste punt. En ten dat, tweede dat... moeten we altijd, en dat is een afweging die er altijd is, uh, ja, balanceren tussen enerzijds hoe ver reikt de vrijheid van godsdienst en aan de andere kant hoe ver de, de, de, de, reikt het non-discriminatiebeginsel. En dan als dat betekent ja. dat er in de samenleving in haar geheel mag gediscrimineerd worden, dan moet u daartegen protesteren ja. en dan ben daarom, ik uw bondgenoot. Daarom, daarom zit ik hier ook, meneer Thors. Dan ben ik uw bondgenoot. Als het daarentegen gaat over discriminatie binnen religieuze groepen zelf... dan moeten we toch zorgvuldiger afwegen. Dus dat vind ik een, een gezonde afweging van verschillende belangen. En ik zie niet in dat dat debat zou kunnen verrijkt worden... door de religieuze lobby in een strafhoekje te zetten. De gekste mensen mogen lobbyen, ook religieuze ja. liever. Ja, meneer ja, Thors, ben ja, ja, okay, dus, daar bent u dan over eens, gelukkig. Maar, uh, meneer Thors, de, denkt u dat de EU-burger zich voldoende bewust is... Van, van die lobby op de achtergrond on. Wel, de EU-burger weet sowieso al heel weinig van de Europese Unie als dusdanig. En weet nauwelijks hoeveel lobbyisten er wel niet rondlopen. Want de kerkelijke lobbyisten zijn uiteraard niet de enige. Het krioelt hier van de lobbyisten hier in, in Brussel... die een aanzienlijke bijdrage leveren aan, aan de lokale eetcultuur en zo verder. Dus die mensen mogen er perfect zijn. Maar dan ook allemaal, dat dat hoort nu eenmaal. Zo, als nou ja, Europa maar, belangrijk is, uh, heb je automatisch uh, ook lobbyisten. Er zijn bijvoorbeeld uh, transparantieregels. Er is een register waar uh, lobbyisten zich moeten registreren. En tot nu toe, en dat gaat hopelijk binnenkort veranderen... tot nu toe waren kerken en levensbeschouwelijke organisaties... daarvan uitgesloten. Die hoeven zich niet te registreren. Vindt u dat een idee, nou, dat meneer Thorf, dat dat wel gebeurt? Ik, daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar natuurlijk, de echte zware lobby gebeurt misschien aan tafel... wanneer twee mensen met een glas wijn drinken en zo. Ja, maar dat geldt voor dat, bedrijven ook En natuurlijk. dat zal altijd zo blijven. Dus dat mm. kan je nooit helemaal onder controle krijgen. En u zegt het is dan, dat aan, is, het is dan ja. aan de politicus... of hij er wel of niet uh, zijn oor naar laat hangen. Ja, die moeten gewoon sterk zijn. We moeten sterke lieden verkiezen in het Europees Parlement. Toevallig praat ik met zo iemand, dat doet mij genoegen. Maar ook de anderen moeten gewoon genoeg haar op hun tanden hebben... om weerstand te bieden wanneer allerlei vre vreselijke lobbyisten... En, en proberen voor een of andere kar te spannen. U haalt al wat kou uit de lucht voor het debat van morgenavond, begrijp ik. Door mevrouw Inersveld nu in te pakken. Maar die laat zich echt niet uh, dat zomaar gebeuren volgens mij. Ik wens u samen een goed debat morgen. We hebben een klein voorschotje gehad. Uh, dank voor de bijdrage daaraan. Sofie ja. Europees Europarlementariër van D66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 de presentatie van mijn nieuwe boek, Mr. Finney... en de andere kant van het water. Haar strijd tegen laaggeletterdheid is uh, algemeen bekend... en vanaf morgen gaat ze dat ook buiten de grenzen aanpakken. Ze mag een groep voorzitten... die laaggeletterdheid op Europees niveau gaat aanpakken. Prinses Laurentien vertelt erover bij haar thuis in Brussel... waar ze ook haar werkplek heeft. We staan hier voor mijn huis, waar Kevin mijn kantoor is... Al een heel ochtendritueel erop zitten. Vanochtend de kinderen naar school gebracht, samen opeten. Met de drie kinderen en ik. En uh, als ik er niet ben, dan doet mijn man het. Dus dat, uh, dat gaat eigenlijk heel goed. En uh, het heerlijke is, wij lopen tien minuten naar het school van de kinderen. En dan loop ik tien minuten weer terug. En dat is eigenlijk ook een moment dat de reflectie van de week begint. Je probeert natuurlijk in zo'n week een balans te vinden tussen actie en reflectie. En dat begint met zo'n wandeling van 10 minuten. Want daar kan je dan even je gedachten ordenen. Een, een pinnetje om de deur in elkaar te zetten. Zo, ja, goed. Ja, zo'n heerlijk oud huis, dat, dat gebeurt nog wel eens. Dit is de werkkamer, dit is mijn kantoor. Ik denk dat het moeilijk is om één hoofdtaak uh, te noemen. Ik heb alles wat, je, wat ik doe rond het gebied van alfabetisering. En dan is het Stichting Lezen en Schrijven. Dan is het uh, UNESCO. Uh, en dan natuurlijk uh, Mr. Finney. En, um, en alles wat daarbij komt kijken. En de Missing Chapter Foundation die ik uh, daarvoor heb opgericht. Ik ben op dat moment ben ik uh, iets heel anders aan het voorbereiden. Ik ben uh, namelijk nu uh, morgen aan het voorbereiden. Namelijk de eerste persconferentie samen met Commissaris uh, Vassiliou van de Europese Commissie. Om de High-Level Group on Literacy um, uh, de wereld in te helpen. Wat morgen gebeurt, is, um, is dat ook echt geletterdheid een platform gaat krijgen om op Europees niveau er naar te kijken. Ik zie het echt als een moment om, om dit ook daar te kunnen gaan agenderen. En we willen graag, ik zou heel graag willen dat we met, uh, als groep Kijken, wat moet er echt gebeuren? En dan vervolgens um, uh, dat om te zetten in beleidsadviezen. Maar let's think outside of the box. Met U zult niet zo snel uit mijn mond horen dat ik, uh, dat ik trots ben op iets wat ik doe. Um, ik voel heel erg dat ik uh, op al deze verschillende terreinen ben je... Um, ja, dat is misschien niet een heel Nederlands woord, maar daar ben je dienend. En, uh, en daar gaat het om. Dus als je merkt dat er draagvlak komt en dat er andere mensen daar iets in zien... dat is het grootste plezier wat ik in mijn werk heb en wat ik uit mijn werk uh, ondervind. En uh, dus dat is wat er morgen gebeurt. Uh, vanmiddag is prima. Hartelijk dank. Dag mevrouw. Foto van mijn man. Is mij heel dierbaar. De foto van de kinderen. Um, ja, er staan daar wat, wat, wat andere foto's van, uh, van dierbaren. Er staat een, uh, een grappige cartoon. Staat er van fokken en sukken. <laughs> nou, het is natuurlijk een, een eer als fokken en sukken een, uh, een tekening aan je wijden. Uh, dus er staat fokken en sukken, willen Laurentien als koningin... maar dan wel een troonreden met tekeningen van Sipostuma... Fantastisch, heel grappig zoals altijd. Ja, ja we, bellen. we bellen natuurlijk om haar te, fel te feliciteren. Er wordt altijd luidkeels gezongen. We zijn hier in de vergaderruimte achter mijn kantoor. En zoals u ziet liggen hier allemaal stapels met foto's. En um, die moeten uitgezocht worden omdat ik nog steeds ouderwetse fotoboeken maak, uh, één per kind per jaar. En dan uh, begin van het jaar, dan kijk ik weer schuldig naar het voorafgelopen jaar: van had ik het maar gedaan. <laughs> en ik probeer dat, uh, dat bij te houden. En tot nu toe is dat gelukt. <laughs> Prinses Laurentien in haar radiodagboek. Dat wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.nchv.nl/slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. De EU moet de Egyptische demonstranten steunen. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het weten. Via de bekende kanalen. Nu is het is hier Get Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Reisorganisaties zijn bezig met het terughalen van Nederlandse toeristen uit Egypte. Vandaag zijn er zeker 13 extra vluchten.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 De inspectie voor de gezondheidszorg is blij met de plannen voor duidelijke kwaliteitsvoorwaarden bij operaties. De Nederlandse Vereniging van Heelkunde kwam vandaag met een initiatief om minimum eisen te stellen aan ingrepen. De ziekenhuizen en medisch specialisten hebben één jaar de tijd om de normen in te voeren, zegt de vereniging. En al premier Balkenende heeft een nieuwe baan en gaat werken bij accountantsbureau Ernst Young. Balkenende zal zich vooral gaan bezighouden met corporate responsibility, ofwel verantwoord en duurzaam ondernemerschap. Daarnaast blijft Balkende één dag per week werken aan de Erasmus Universiteit. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De krachtmeting in Egypte duurt voort en Europa beraadt zich op hoe ze zich moeten opstellen ten aanzien van de situatie in dat Arabische land. De steun voor president Mubarak smelt maar langzaam weg in Washington. We blijven de Egyptische regering op de legitieme aspiraties van de Egyptische Eerder zei minister van Buitenlandse Zaken Clinton al dat ze niet wil dat president Mubarak nu opstapt, omdat er anders een machtsvacuüm ontstaat. Mubarak is voor de Amerikaanse politiek een vast uitgangspunt, niet voor niets kiest president Obama Cairo uit om een toespraak te houden... over de relatie tussen de VS en de islamitische landen. Ja, Amerika zit in een moeilijk pakket... maar moet Europa zich daardoor laten leiden? Ik praat erover met CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. We beginnen altijd met de drie keuzes, dat weten we intussen. Uh, hier is de eerste, Mubarak moet aftreden. Ja. Dit is het moment waarop de EU haar eigen buitenlandkoers moet gaan bewandelen. Ja. Europa had al jaren geleden de handen van Mubarak moeten aftrekken. Ja. U mag uh, natuurlijk ook meepraten als luisteraar van dit programma. Dat kan via de bekende kanalen, ga ik ga het zo noemen. Maar de stelling waarop u kunt reageren is de volgende. De EU moet de Egyptische demonstranten de de steunen. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Dus de EU moet de Egyptische demonstranten steunen. Bent u daarmee eens of oneens, meneer Ormel? Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, dat blijkt ook wel uit de antwoorden op uw andere vragen. Uh, de demonstranten die willen meer vrijheid, die willen menselijke waardigheid... die willen een goed leven voor zichzelf en voor hun kinderen. Nou ja, wie kan het daar niet mee eens zijn? En uh, Egypte ligt... Aan de poort van de Europese Unie. Dus wij hebben als uh, Europa een uh, bijzondere verantwoordelijkheid om uh, de Egyptische mensen die deze legitieme vraag hebben, om die te steunen. Ja, dus de EU zou openlijk zeg maar in de openheid een verklaring moeten uitgeven: uh, van uh, wij staan achter de mensen die daar nu op dat plein bij elkaar staan. En iedereen die daar zich uh, die daarmee sympathiseert. Nou, uh, mevrouw Ashton heeft uiteindelijk wel een verklaring afgegeven... waarin staat dat, dat zij steunt uh, de, de legitieme eisen van uh, de mensen in Egypte... en dat ze vraagt om uh, vrije expressie, onmiddellijke vrijlating... van alle politieke gevangenen. Maar de kernvraag van uh, de demonstranten is natuurlijk... van, ja, uh, wij willen een ander Egypte. En wat Europa aan de ene kant zegt, doet ze niet aan de andere kant. Wij steunen... Uh, uh, het huidige regime bijvoorbeeld nog volop met ontwikkelingshulp. En uh, ja, wat dat betreft, als we geld geven, dan kunnen we ook wat hardere eisen stellen. Ja, dus u zegt eigenlijk van je moet, moet bijvoorbeeld die ontwikkelingshulp stopzetten, onmiddellijk. Als, niet, nou, als deze week blijkt dat er bijvoorbeeld geweld gebruikt gaat worden tegen demonstranten, dat de zaak helemaal uh, uit de hand loopt, dan moeten we daar het huidige regime verantwoordelijk voor stellen. En dan moeten we zeggen, dat kan niet, geen ontwikkelingshulp. Nee. Maar ja, daar hebben die mensen op dat plein ook weer uiteindelijk last van, want die, die zitten met de gebakken peren dan uiteindelijk. Ja, dat klopt, dat is op de korte termijn waar. Maar we hebben te lang hebben wij, uh, gegokt op de korte termijn stabiliteit. Egypte was rustig, uh, we waren bang voor. Voor, uh, bijvoorbeeld de moslimbroederschap. Daar moeten we trouwens nog steeds bang voor zijn. We moeten ons natuurlijk wel afvragen dat we niet van de regen in de drup komen. Maar als het Egyptische volk zo nadrukkelijk en zo massaal roept om verandering... Uh, en roept om waarden die wij als Europa en, en als vrije mensen in Europa ook koesteren... ja, dan kunnen we niet anders dan die waarden steunen en ja. dat onderschrijven. Kijk, wij op de straat zeggen dan gewoon... Uh, ja, waarom zegt de EU niet gewoon tegen Mubarak: weg jij... Opstappen. Als je dat gaat zeggen, zo expliciet, dan ga je, je mengen in uh, de politiek van een ander land. En uh, dat kan je alleen maar indirect als buitenland. Uh, als. Uh, ja, als het buitenland uh, zou roepen van de koningin moet weg... dan zouden wij juist als één blok uh, achter de koningin gaan staan. Dat doen we toch wel natuurlijk. Zeker op haar verjaardag. Ja. Maar, maar als, het, uh, als het echt zo expliciet gezegd wordt, dat kan niet. Maar wat wel kan, dat is zeggen van... ja, die, die eisen die de demonstranten hebben, uh, dat steunen wij. En uh, als je daar niet aan doet, Maar bemoei je je dan als EU toch ook met de binnenlandse politiek daar? Als je gewoon zegt van we kiezen de kans van de demonstranten? Ja, indirect wel, maar door het heel direct te zeggen, dat kan niet. Aan de andere kant, eh, wat premier Cameron van eh, Groot-Brittannië... afgelopen zaterdag nog deed, gewoon Mubarak steunen. Zeggen dat Mubarak een, een vriend van ons is. Ja. ja, dat vind ik steun de andere kant op, dat kan ook weer niet. We moeten aan de ene kant terughoudend zijn. En aan de andere kant, wat de Egyptenaren ons verwijten... is dat wij te lang eh, het regime hebben gesteund wat hen onderdrukte. Daarvoor moeten wij nu klip-en-klaar duidelijk maken dat wij dat niet meer doen. Nee, dat we dat deden als Europa, niet eens wij als Nederland... maar als Europa en ook de Amerikanen trouwens... dat had natuurlijk wel een reden, namelijk economische en strategische belangen. Ja, maar dan uh, blijkt nu dat dat korte termijn economische belangen... en korte termijn strategische belangen zijn. Want als uh, Egypte eindigt in chaos en als in die chaos... bijvoorbeeld de moslimbroederschappen of andere fundamentalisten springen... dan zijn we veel verder van huis. En het is nog niet te laat. Ik denk dat uh, de krachten die nu de straat op gaan... dat zijn de jongeren, dat zijn allerlei oppositionele krachten in Egypte. Als we die steunen, als we die helpen... Dan kunnen we daarmee ook hen helpen om die moslimbroederschap... Uh, in de hoek te houden waar ze horen te zitten. Ja, maar ja goed, als je zegt tegen het volk van... Uh, hè, jullie, jullie hebben een soort van revolutie ontketend, uh, zeg het maar. En, en zij, zij laten hun oor hangen naar die moslimbroederschap. Wat zeggen we dan? Want dat is toch wel democratie ja. in optima forma, lijkt me. Ja, maar um, de moslimbroederschap uh, is gebruikt door president Mubarak... om te zeggen van kijk, als, uh, als ik weg ben, dan krijg je dus de moslimbroederschap. En juist vandaag blijkt dat er veel meer krachten in Egypte zijn. Want je hoort niet de moslimbroederschap, je hoort de gewone man in de straat. Je hoort Egyptische intellectuelen. Denk aan Mohammed el Baradei, dat is absoluut niet iemand van de moslimbroederschap. En juist door de gematigde Egyptenaren te steunen... Help je hen om te voorkomen dat Egypte radicaliseert. Ja. Dat risico is er, dat, dat besef ik, maar uh, als we Mubarak steunen... dan is het alleen maar uitstel van executie. Ja. El Baradei, u noemt zijn naam, uh, is ook eigenlijk ja, soort van naar voren geschoven... door de oppositie van de, dat hij daar maar moet gaan onderhandelen met, met de regering. Uh, van het internationale atoomagentschap kent iedereen hem. Maar ik lees nu net op het ANP ook weer een berichtje... dat uh, sommige demonstranten zich er ook afvragen of hij nou wel de juiste man is... omdat hij toch ook heel lang weg is geweest uit het land. Ja, dat klopt. En er uh, zijn ook veel geluiden uh, in Egypte zelf... die zeggen van, ja, die meneer die komt nu, nu die zijn kans ruikt... en we zagen hem nooit toen het echt moeilijk ja. was. En uh, ik vind ook niet dat wij opeens voor El Baradij moeten zijn... omdat dat zo'n beetje de meest bekende Egyptenaar is voor ons. Uh, we moeten de krachten daar goed beoordelen... en wachten waar de mensen mee komen. En niet nu zeggen van, Mubarak weg en El Baradij erin. Nee, dat moeten de mensen in Egypte zelf bepalen, maar dat er verandering moet komen, dat is klaar. Ja. Toch, toch nog even terug naar die vraag he, van die moslimbroederschappen. Die houden zich inderdaad een beetje op de achtergrond nu. Je hoort ook heel veel verhalen... dat ze heel veel goed werk he, hebben gedaan in dat land. He, als het dan aankomt op, op armen en, en, en dat soort dingen helpen. Um, dat is ook wat waar wij veel luisteraars op reageren. Die zeggen van ja, het Westen wil dan uh, toch... Dat, dat, uh, he, dat daar een democratisch proces op gang komt. Maar als dan de uitkomst het Westen niet aanstaat... dan accepteren ze dat vervolgens weer niet. Als de uitkomst is dat er uh, een partij uh, opstaat... die de essentiële waarden van de individuele Egyptenaar met voeten treedt... die teruggaat naar een islamitisch fundamentalisme... Uh, à la Iran of à la Hamas... dan moeten we daar natuurlijk tegen zijn. En dan moeten we zeggen van uh, tot hier en niet verder. Want dat zou nog vele malen erger zijn... als, als we een tweede Iran krijgen in Egypte. Dat verwacht ik ook niet. Want uh, de moslimbroederschap is aanwezig, maar is niet. Nadrukkelijk een minderheidspartij. Maar je moet wel oppassen dat in zo'n uh, vacuüm, in zo'n chaos-situatie als er nu is, dat er niet een kleine, goed georganiseerde groep opeens uh, in dat vacuüm springt en de macht grijpt. Dat is een risico. Wat betekent dit transport buitenland beleid voor, ik noem maar wat Algerije, Jemen, Jordanië, Sudaan, waar mensen ook de straat op gaan om te demonstreren tegen het bewind? Ja, wij maken nu weer een periode mee, zoals eh, de, na de val van de muur, zoals eh, na de aanslag op de Twin Towers, dat opeens eh, alle panelen aan het schuiven zijn. Eh, de landen die u noemt, die hebben allemaal een eigen achtergrond. Uh, Jemen... het is heel gevaarlijk. Daar zitten... Al-Qaeda-elementen. Dat is dus... een groot risico. Soudaan... Uh, daar is men ook druk bezig... met een referendum om het zuiden... af te scheiden van het noorden. Dus daar... is een onlust, kan, kan ook... tot verstrekkende gevolgen leiden. Maar je moet ieder land op zich... beoordelen. Uh, als het... om Egypte gaat, waar het dus nu... chaos is, dat is wel... een heel belangrijk land. Het meest... Uh, bevolkingsdichte land van uh, het Midden-Oosten. En wat daar eigenlijk het probleem is, het grote probleem... dat is dat ze hebben veel te weinig productiviteit... en ze hebben een enorm hoog geboortecijfer. En dat is wat het hele Midden-Oosten bindt. En ja dat is de tikkende tijdbom onder het hele Midden-Oosten. En dat ligt wel vlak bij Europa. Nou, nog even naar Nederland, want de, net op het ANP wordt gemeld, of ik geloof dat de RTL het ook uh, op het teletekst heeft staan... Heineken stopt met de productie uh, van, uh, de, van het werk daar in Egypte. Um, de, u, ik zag u volgens mij gisteren in Buitenhof ook zeggen... dat uh, Rotterdamse haven bijna direct last heeft... als er iets bij het Suezkanaal gebeurt. Ja. Dat geeft ook ja. de Nederlandse belangen een beetje aan daar. Ja, we hebben grote belangen uh, via multinationals... maar uh, ook indirect uh, als Egypte onrustig is... Uh, als Mubarak valt, dan staat vervolgens het Saoedi-Arabische uh, bewind ook uh, op de tocht. Uh, dat heeft directe gevolgen op bijvoorbeeld de prijs die we betalen voor de benzine. Ik verwacht dat die omhoog zal gaan. Het heeft directe gevolgen op uh, de economie. U noemde de Rotterdamse haven, de multinationals. Uh, wij zitten ook nog midden in een financiële crisis... waar we heel moeizaam uit aan het herstellen zijn... Ja, de vraag is hoe uh, dat herstel reageert op uh, zo'n enorme gebeurtenis... Ja. als wat zich nu ontrolt. Ja. Uh, je ziet toch dat uh, internationaal uh, ja, men toch wel met die situatie in de maag zit. Uh, Hillary Clinton zag ik vorige week. De ene dag het ene beweren, de andere dag het andere. Obama heeft zich er intussen ingemengd. U noemde al Cameron. Uh, er zijn nog wat andere Europese leiders... die toch in eerste instantie neigden naar, uh, naar Mubarak. Uh, mevrouw Aston het af en toe door afwezigheid. Wat vindt u daar eigenlijk van eu EU-buitenlandchef? Nou, ze heeft uh, zaterdag wel een verklaring uitgegeven. Maar ik vind dat uh, dit zo'n moment is... waarop de Europese Unie zich veel duidelijker moet presenteren... als, als eenheid. En niet uh, dat verschillende regeringsleiders... weer met uh, verschillende boodschappen komen. Er is een heel groot belang voor de hele Europese Unie... in een uh, stabiel Egypte. In een uh, democratiserend Egypte. En uh, dat kunnen we... Helpen door de mensen die nu de straat op gaan, daar te ondersteunen. Ook door nadrukkelijk aandacht te vragen voor bijvoorbeeld de positie van religieuze minderheden, de koptische christenen in, ja. in Egypte. De, dat, dat zijn grote belangen die op dit moment spelen. Ja. En we moeten er zijn en we zijn er te weinig. Die ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, die komen bij elkaar. Ook onze eigen minister is daar, Roosentaal. Uh, wat moet het verhaal? Die moeten daar een eigen verhaal houden, vindt u? Uh, niet, niet automatisch ook uh, kopiëren wat Amerika zegt? mm <sighs> Nee, want uh, Amerika, uh, we hemelen met, met ons alle Obama op... in vergelijking met Bush. Maar Bush die had, uh, die tikte Mubarak op de vingers ten aanzien van de mensenrechten. Obama ging een mooie speech houden in Cairo, maar vervolgens deed hij niks. En daardoor zijn juist de mensen in Egypte enorm teleurgesteld... in Amerika, in het Westen en ook in Europa. We, wij doen niks, wij luisteren niet naar hen. Uh, de presidentsverkiezingen uh, hadden tot gevolg dat president Kandidaten daarna in de gevangenis kwamen, parlementsverkiezingen... dat mensen niet op de lijst mochten staan. En wij lieten dat allemaal maar begaan. Het is nu nog niet te laat om de sympathie van het Egyptische volk... terug te winnen, maar dan moeten we nu wel met een eigenstandig geluid komen. Ja. We gaan kijken wat de luisteraars vinden. Ik kom zo graag bij u terug om met u die reacties door te nemen. De stelling dus, de EU moet de Egyptische demonstranten steunen. Ik zal nog even snel een keer verversen, dan hebben we echt de nieuwste cijfers. Uh, in ieder geval hebben er 1372 mensen gestemd... 1 70%, oneens 30%. Stand.nl, goeiemiddag. Hallo, goeienavond. Goedemorgen. Ik spreek met uh, de Unicef Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik ben het uh, eens met de stelling. Want uh, ik vind het echt uh, belangrijk dat uh, de Europese Unie de volk in Egypte steunt. Uh, omdat het natuurlijk democratie is. En Mubarak is geen democratie, het is gewoon een dictator. En. Dat de moslimbroederschap in Egypte ook de gelegenheid moet hebben om mee te doen aan het. Allemaal. Ja, De lijn is heel slecht, dus ik ga je afbreken. Maar uh, het is duidelijk, je bent het eens met de stelling. Dankjewel. Stand.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Farouk spreekt u. Uh, ik vind de stelling goed, alleen het is te laat. Uh, de standpunt van uh, de uh, EU of Amerika op dit moment is een veel te laat. Uh, dit is gewoon een hypocrite houding van het Westen die wij gewend te zijn. Ik kom zelf uit Egypte en ja. ik uh, praat over een zaak waar ik iets van weet. Het is te laat en het heeft geen zin. Het, de bevolking van Egypte zegt zijn woord en hij voert het ook uit. Zonder of met het Westen, dat doet hij niet toe. Want ja. hoe gaat dit dan eindigen wat u betreft? Uh, in in Nou ja, bedoel, die mensen staan daar te demonstreren nu. Mubarak zit er nog steeds. Dus ja. hoe, gaat dit, hoe gaat dit dan eindigen? Wordt dit bloedvergieten? Uh... Alles kan. Uh, Mubarak is een militaire dictator. En uh, dictators die uh, uh, doen alles. De eerste dagen heeft hij al uh, de politie op de mensen laten rijden... met hun uh, uh, wagens En uh, meer dan 500 mensen zijn doodgegaan. Uh, 2000 mensen zijn uh, gewond. Mm. De, de ziekenhuizen hebben geen bloed en ze, de artsen uh, vragen die mensen om zoveel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan om bloed uh, te doneren. Uh, dat heeft hij al gedaan. Ja. Meer kan ook gebeuren, maar daarom zal het ook niet meer stoppen. Nee. En ja. het westen is veel te laat op dit moment. Nee. Dank u wel voor het bellen. Uh, Stampendeel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaan we dan? Zegt u het maar. Ja, uh, ik ben eens met die stelling. En ik begrijp wel het stand van Nederland en het Westen. Dan zeggen ze dan, ja, misschien komen die, die moslimbroeders aan de macht. Maar aan de andere kant, zoals die gastenspreker heeft gezegd... op dit moment zijn er democratische geluiden die uh, eigenlijk de hele tijd zich uh, niet, uh, uh, uh, niet konden uiten, uh -huh. zoals uh, verschillende uh, groeperingen. En wij moeten in Nederland, wij moeten het hun juist ondersteunen. En juist op dit moment. De, de meer gematigde dat, de, krachten daar ook. Precies. En, en die boeman, dat zowel Amerika als het Westen zo erg bang voor is... En uh, dat zijn wij ook wel. Dat zijn bijvoorbeeld dat de moslimbroeders aan de macht komen. Dan zeg ik, de moslimbroeders die geloven niet in de democratische stelsels. Dat, dat, dat geloven ze niet in. Nee. En op het moment dat wij een nieuwe grondwet opzetten, zoals al Baradai zei. En dan zeggen wij, iedereen mag ermee doen. Ja. Iedereen mag ermee doen. Maar als iemand uh, zich niet houdt aan die democratische stelsels... Dan, dan, dan, dan valt hij eruit. Ja. Dan, dan kan het niet. Dus dan kunnen ze op die manier kiezen of ze meedoen of niet. Eh, dank, voor, dank voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. ik spreekt met Hannie Visser. Ik ben voor de stelling, maar ik vind wel... democratie is het volk spreekt. En als het volk spreekt na verkiezingen en een broederschap... die krijgt daar een bepaalde positie... dan hebben wij dat als westerse wereld te respecteren. Dan moeten we niet zeuren, zegt u. Ja, dat vind ik wel. Ja. Okay. En dan uh, vind ik het ongepast omdat de vertegenwoordiger van het CDA zegt... en dan moet het uh, broederschap blijven in het hok waar ze nu zitten. Ja, nou, Ik weet niet of hij het zo heeft gezegd, maar... Nou, zo heeft hij het gezegd, ik heb goed geluisterd. Oké, okay, nou goed, dan, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zeg maar. Hallo, uh, ik ben Adolf, ik kom ook uh, zelf uit Egypte. Uh, ik vind dat als uh, uh, de EU gaat uh, mij bemoeien, ik vind het prima... Maar we moeten echt goed bij mij bemoeien. Dat betekent dat uh, uh, goed zorgen dat uh, de grondwet zal veranderen. Dat uh, de staat uh, niet meer islamitische staat. Mm -hmm. Dus voor iedereen. Omdat Egypte is niet alleen moslims. Egypte zijn maar christenen. Ja. En uh, uh, als je echt cijfers kijkt naar die christenen, zijn er meer dan 30 miljoen. Officieel is 10%. Maar het is niet waar. Uh, toen ik in Egypte was, voor, uh, een paar jaar geleden, ik was geregistreerd als moslim. ik ben zelf christen. En het is niet alleen ik, het is maar miljoenen mensen... die zijn ook via de computer geregistreerd als moslims. dat Door de regering dat zo gedaan. Mm -hmm. En die christenen zijn een derde van de bevolking. En uh, ja, als de moslimbroederschap mogen meedoen... dan christenen ook mogen meedoen. En als de grondwet moet voor iedereen, niet alleen voor nee. hen... Nee. niet als niet de stemmitte staat, dat moet onderscheiden niet als in Europa... Is onderscheiden tussen geloof en de staat. Ja. Dat ook in, in Egypte. Ja. Ook onderscheiden ja. tussen geloof en de staat. Goed, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Dag, zeg het maar. Goeiemiddag, spreek met mij Ik wou even reageren op die uh, stelling. Ik denk, uh, jullie weten al dat die Mubarak een 30 jaar dictator was. En niet pas uh, vorige week tot nu toe. Ja. En jullie hebben ze niet gedaan en alleen blijven gewoon toekijken. En nu pas jullie komen ze achter en jullie gaan kozen, bijvoorbeeld, voor die volk. U zegt jullie, u bedoelt het Westen, neem ik aan. Het Westen, de Westen ja. in Amerika. En ja. in, in, in feite, die zijn Nederlanders, die zijn gewoon een soort pro-Amerikanen politiek heeft. Ja. Als er wat gebeurt in Amerika, die paraplu hier gaat openen. En jullie moeten gewoon eerder in actie komen voor die bevolking. Ja. En niet alleen toekijken he, tot het laatste moment. Ja. Ik ben zelf afhankelijk, kom ik uit Iran. En dat was het exact dezelfde. En ik denk, wat gebeurt 30 jaar geleden in de revolutie in Iran, pas gebeurt het gewoon, pas in Egypte ook. Dat was het ook, de westen zou toekijken. 50 jaar de koning van Iran doet de alle rotzooi. En iedereen kijkt naartoe. En tot het laatste moment, de kleine groep komt aan de macht. En die alle eh, voorwaarden die waren ze gewoon toen, kunnen ze gewoon waarmaken. Die hebben ja. ze alleen toegekijken. En dan krijgen ze gewoon alleen één soort andere dictoren. Ja. Maar wat, wat, zou, wat zou het Westen dan nu moeten doen? Concreet. Ik, ik denk dat de beste moet het gewoon in het actie kunnen komen. Bijvoorbeeld de ambassadeur van de Egypte moet het dicht. Alle hulp gewoon punt zetten. Ja. Uitzetten van de, van de dictatoren. Ja. Niet ja. alleen van Egypte, van alle landen. Ja. Zoals van Iran. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Zeg het maar. Oh, ben ik hem? Uh, ja. ja. Oh, ik spreek met Bayoumi. Ik ben uh, helemaal eens met de stelling. En uh, ik vind het uh, dat het eigenlijk uh, veel te laat uh, komt door Europa en Amerika. Want uh, ik begrijp dat het democratie twee gezichten heeft. Democratie voor de westerse regering tussen hun en hun bevolking. Maar als het om een ander land gaat, gaat het alleen om de belangen. Mm -hmm. Amerika en Europa hebben ontzettend veel belangen dat Mubarak aan de macht daar blijft. Ja. Waarom? mag niet. Als hij weggaat, dan komt de Muslimsbroeder. Om um ons bang te maken. Maar ik snap het niet. ChristenUnie is ook... Hier CDA is ook een christen. Ja. In Duitsland is ook een christen. Ja. Wat is het probleem tussen christen en de moslims? Nou ja, dat is wat natuurlijk eerder, van, is. eerder net ook gezegd werd. Dan zou je de grondwet zo moeten aanpassen dat iedereen daarin een rol kan spelen. En, ik uh... ben moslim, maar ik zou het helemaal niet erg vinden als een christen premier in Egypte komt. Nee, nee. Alleen als het op een democratisch manier komt. Maar ja. die man die zit 30 jaar ja. mensen te onderdrukken. 30 jaar alles genden van Egyptische inkomsten weg. 30 ja. jaar hij met zijn familie hebben de meeste inkomen van Egypte. Ja. 30 jaar, ieder jaar als ik daar kom, dan zie je mensen doodziek. Ze eten vlees één keer per jaar. En dat is de reden waarom, waarom er nu ook zo gedemonstreerd wordt, natuurlijk. Niet alleen dat, niet alleen dat. Dit gaat achteruit. Ja, da 95% van de bevolking gaat achteruit. Ja, dank, dank u voor het bellen, meneer. Um, want we gaan snel terug naar Henk-Jan Ormel, die heeft meegeluisterd. Opvallend trouwens, veel mensen met een Egyptische achtergrond heb ik het idee, die, die, die bellen en dan de weg weten te vinden ook naar, naar dit programma, stand.nl. Zeker nu het over zoiets belangrijks gaat, natuurlijk. Um, ja, ik ga, ik zeg maar even in het algemeen, wat is uw oordeel? Ik heb, ik heb volgens mij niemand gevonden die, uh, die het oneens was met de stelling in ieder geval. Nee, dat niet. Maar wat ik wel hoor, en dat begrijp ik ook... dat uh, met name Nederlanders van Egyptische afkomst die zeggen... van ja, waarom nu pas uh, te laat? Ja. En dat begrijp ik. En ja, dat is geen reden om dan nu ook maar onze mond te houden. Uh, nu komt het Egyptische volk op, nadrukkelijk. En nu moeten we ze dus steunen. En ik geef toe dat dat aan de late kant is. Maar dat kun je dus ook zeggen van uh, bijvoorbeeld het Libische volk. Uh, daar zit meneer Gaddafi. En als wij nu massaal gaan zeggen uh, Gaddafi moet weg... Uh, ja, dan gaan we ons ook weer bemoeien met de situatie in Libië. Dus het ligt allemaal heel erg moeilijk. Ik ben voor democratie... Uh, ook in andere landen, maar het is wel lastig. Je moet wel terughoudend zijn als andere landen betreft. Dan die meneer die zei van er, zitten, er zijn veel meer christenen in Egypte... dan uh, de 10 het zijn wel 30 procent. Uh, die geluiden hoor ik ook. Er zijn inderdaad veel christenen die als moslim geregistreerd staan. En uh, ja, het is van groot belang dat de kopten in Egypte... Uh, niet meer nagekeken worden vanwege het feit dat ze christen zijn. Dat je als je een baan wil krijgen in Egypte... dat niet uitmaakt of je moslim of christen bent, dat je een kerk kunt bouwen in Egypte. Dat zijn allemaal zaken die op dit moment niet goed geregeld zijn. En daar liggen dus kansen als er een democratisering plaatsvindt... en als we nu op dit moment de gematigde mensen die nu de straat opgaan... Uh, de jongeren die nu de straat opgaan, als we die steunen... Ja. het risico blijft dat dan een kleine groep... goed georganiseerde moslimfundamentalisten aan de macht komt. En dan ben ik het heel erg eens met die meneer die zei van... ja, wij moeten regelen dat partijen die democratische waarden niet steunen... die alleen maar aan de sharia denken, ja, dat die geen kans krijgen. Maar dat is iets voor de Egypte... Zelf. Ja, eh, toch nog even terug naar die situatie die gaat ontstaan. De, de buitenlandministers komen bij elkaar. Uh, u hebt al gezegd van uh, ontwikkelingshulp uh, stopzetten. Als inderdaad uh, bijvoorbeeld het van de week helemaal uit de hand gaat lopen... en Moebark het leger toch gaat inzetten tegen zijn eigen mensen. Maar is dat, ja, is dat een boodschap die ze daar vanmiddag uh, moeten afgeven? Ja, dat vind ik wel. Want uh, wij steunen nu bijvoorbeeld met EU-geld... Uh, de opleiding voor mensenrechtencursussen voor de Egyptische politie. Nou, als dan vervolgens de Egyptische politie... Uh, die zich op dit moment heel terughoudend opstelt... en de zijde van het volk lijkt te kiezen. Maar stel dat die uh, gaat schieten op betogers... Ja, dat kunnen wij toch niet uh, dan vervolgens steunen met geldmiddelen? Goed, dat is één ding dus, ontwikkelingshulp. Dat zou Europa dan, uh, laten we zeggen, in de gezamenlijkheid moeten doen. En wat, wat, wat kunnen ze nog meer doen dan? Nou, dat moet u toch niet onderschatten. Dat gaat om heel veel geld en daarmee geven we een heel duidelijk signaal af. En verder moeten we gewoon nadrukkelijk zeggen... van uh, alle politieke gevangenen vrij, recht op vrije expressie... luisteren naar wat, uh, wat het volk wil. En als je goed luistert, uh, dan hoef je niet eens goed te luisteren... hoef je niet eens een uh, scherp gehoord te hebben. Dan hoor je ze zeggen, het uh, regime Mubarak is ten einde. En dat vindt u ook, hè? Dat vind ik ook. Ja, ja. Uh, want dat was een van de keuzes. aan begin. het Mubarak moet weg. U zei volmondig ja. Uh, ik denk dat, dat als we Mubarak nu steunen... dat we dan de moslimfundamentalisten in de kaart spelen. En dat moeten we niet willen. Nee. Dank voor uw bijdrage, meneer Ormel, aan Stand.nl. Uh, wederom CDA Tweede Kamerlid. Ik kijk nog even naar de tussenstand op uh, de site. Gaan we nog een keer verversen. De EU moet de Egyptische demonstranten steunen. Dat is onze stelling. Um, 71% is daarmee eens, 29% oneens. En er is door bijna 1500 mensen gestemd. Zometeen, na tweeën, dit is de dag met Thijs van der Brink. En met Petra Stine. Uh, Petra Stine uh, werkte in uh, Egypte als uh, mensenrechtendiplomaat voor Nederland. Ze heeft er ook een boek over geschreven enkele jaren geleden. We zijn heel benieuwd hoe zij nu tegen de situatie van uh, vandaag de dag aankijkt. Ook de gast Peter van Ham van het instituut Klingendal. Hij, hij praat ook mee over Egypte. Maar met hem praten we ook over mevrouw Bagrami. Die is opgehangen in Iran en of dat te voorkomen was geweest misschien. En verder is Jochem Uitenhagen uh, te gast. Die gaat uh, aanstaande vrijdag 200 kilometer schaatsen op de Oostenrijkse Wijzenzee. En hij heeft al 80 kilometer getraind. Als dat maar goed gaat. <laughs> ja, maar wel uh, olympisch kampioen, dus Zeker, die kan wel wat. Maar dat, is al even, dat was maar vijf kilometer. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dat, dat punt heb jij dan weer. Dus Zo dit is de dag van de EO na twee. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.